9 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Egyptische premier Kandil is aangekomen in de strook van Gaza om de Palestijnen een hart onder de riem te steken. Mogelijk probeert Kandil ook een staakt het vuren tot stand te brengen. Zolang de Egyptische premier op bezoek is, zal Israël geen doelen aanvallen op voorwaarde dat ook de Palestijnen geen raketten afvuren. In de Gazastrook klinken nog wel explosies, maar het is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. De strijd tussen Israël en de Palestijnen leidde woensdag op na de aanslag op een Hamas-leider. Israël heeft inmiddels duizenden reservisten in paraatheid gebracht, die mogelijk worden ingezet bij een grondoffensief. De Belastingdienst heeft ruim 6000 reisscholen gewaarschuwd dat alle inkomsten moeten worden opgegeven. Bij 1 op de 5 reisscholen kloppen de omzetgegevens niet, zegt de Belastingdienst in het AD. Dat rijscholen fouten maken ligt volgens de woordvoerder... van de Belastingdienst wel voor de hand. Rijinstructeurs zijn veel onderweg en worden vaak contant betaald. De rijscholen krijgen een maand om precies te vertellen... hoeveel ze hebben omgezet. Als ze zich melden omdat ze een fout hebben gemaakt... kan de boete meevallen. ABN AMRO heeft in het derde kwartaal een winst geboekt... van 302 miljoen euro. Een verklaring voor het goede resultaat is dat er minder geld... opzij moest worden gezet voor het opvangen van slechte leningen... en andere tegenvallers. De bank waarschuwt wel voor tegenvallende cijfers in het vierde kwartaal. ABN AMRO moet dan voor het eerst bankenbelasting gaan betalen. En de fusie van de pensioenfondsen van Fortis en ABN AMRO kost mogelijk extra geld. Bovendien zullen door de slechte economie meer bedrijven en particulieren hun leningen niet kunnen terugbetalen.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 De politie vindt dat er extra toezicht moet komen op biogasinstallaties. Het weer nog vanochtend veel bewolking. Vanmiddag in het zuiden wat zon en het wordt een graad of vijf. Morgen eerst wat zon, later bewolkt en af en toe regen. En het wordt zeven tot tien graden. Awb Verkeersinformatie, nog zeven files, alles bij elkaar 30 kilometer. Bijna de helft ervan staat op de A27 en wordt veroorzaakt door werkzaamheden in Hilversum. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht loopt het behoorlijk vast tussen Almere Haven en Hilversum 14 kilometer. U hoort het, Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.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 Kijk voor deelnemende apotheken op apotheek.nl. Deskundig advies over gezondheid en medicijn? Vraag het de apotheker. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Rijschoolhouders nemen het niet zo nauw met de belastingafdracht. Zo dadelijk de bovach daarover. hoort ook meer over die brand in een zonnestudio. Dat lijkt geen ongeluk te zijn. En de raketten blijven maar vallen in de Gazastroken en in Israël. Spanning in de regio loopt in hoog tempo op. En in de Arabische wereld lopen vooral de Egyptenaren nu te hoop... tegen het Israëlisch optreden in Gaza. Israël maakt zich ongerust over die stemming in Egypte... die in hoge mate wordt bepaald door de moslimbroederschap. Met de Ooster correspondent Sander van Horen. Goedemorgen Sander. Um, Israël heeft zijn, uh, of Egypte heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit Tel Aviv. En wil dat de VN Veiligheid zich, raad zich buigt over de Israëlische agressie. Oprechte woede of politieke motieven spelen een rol? Wel uh, oprechte door hoor. Uh, kijk, de nieuwe uh, gekozen president van Egypte, Mohammed Morsi, dat is iemand van de moslimbroederschap. En dat zijn uh, de grote broers van Hamas in de Gaza-strook. Dus daar, daar zit al een echte verwantschap. En daar komt nog eens bij dat de Egyptische bevolking weinig liefde heeft uh, voor Israël. Heeft het eigenlijk nooit wat gevonden dat de vorige president, Hosni Mubarak, zo bevriend was met Israël. En dus willen ze dat nu uh, Israël echt anders wordt aangepakt dan in het verleden. Het was veel harder. Ja, en toch speelde Egypte altijd wel een goede rol, hè? die bemiddelde. Vaak is, is daar nu een einde aan gekomen? Nee, er is zeker geen einde aan gekomen. Eh, want... Egypte wil een grote rol spelen in de regio. En dus zou het mooi zijn, zo simpel werkt het, op het moment dat je daar kunt bemiddelen. En dat gebeurt op dit moment ook weer. Op dit moment is de premier van Egypte op bezoek in de Gazastrook. Die is vanmorgen de grens overgegaan. En uh, Israël heeft ook gezegd, wij uh, houden nu de wapens even stil als de Palestijnen dat ook doen. In de hoop dat die Egyptische premier uh, met Hamas kan praten. In de hoop dat hij ze er uh, toe kan bewegen om akkoord te gaan met een staart te vuren. Ja, maar er is dus wel degelijk een... Een signaal van Egypte uh, dat ze er nog belang bij hebben om daar te bemiddelen. En een gebaar van Israël dat ze even stoppen met schieten. Dat belang dat is aan beide kanten heel groot. Maar kijk, voor Egypte is het lastig manoeuvreren. Want je hebt dus aan de ene kant uh, de eigen bevolking die zegt... ...we kunnen niet pikken dat onze broeders in de Gaza-strook zo worden behandeld door Egypte. Treed daar tegenop. De Arabische wereld kijkt mede ook om die reden heel erg over de schouder van Egypte mee. Dus dat zijn allemaal dingen waar uh, de Egyptische president mee te maken heeft. Aan de andere kant, ze hebben een, uh, een vredesverdrag met Israël. Daar heb je gewoon rekening mee te houden. Ze zijn... En, uh, en dat is natuurlijk wel wat bekoeld inmiddels, maar ze zijn nog altijd bevriend met Amerika. Daar heb je gewoon rekening mee te houden. Dus het speelveld voor de Egyptenaren is lastig op dit moment. Dan komt de Arabische Liga ook bijeen voor spoedberaad over Israël. Dat zal zaterdag gebeuren. Stelt dat ja. nog iets voor? Ja. Uh, uh, heel simpel, nee. Ik heb uh, hier om me heen uh, de meeste grappen gehoord over die Arabische Liga. Het ging erover, de Arabische Liga die schrijft een spoedbijeenkomst uit voor over vier dagen en dat toont wel een beetje aan hoe er naar die club gekeken wordt. Uh, ze hebben zich natuurlijk heel vaak uitgesproken over het Israëlisch-Palestijns conflict. Ze doen dat altijd in harde bewoordingen, maar er volgen nooit daden. Uh, de mensen hier, die weten dat en die zien die bijeenkomst met uh, op zaterdag daar geen verandering in brengen. Deze organisatie zal geen deuk in een pakje boter slaan. Sander van Horen over de spanning in het gebied rond Gaza en Israël. En ook in Gaza en Israël, waar de raketten nog steeds vallen. Nu even niet, omdat dus die Egyptische premier daar op bezoek is. In Gazastrook. Over en weer gaan die uh, beschietingen door. Ik zei het al, er zijn doden bijgevallen, ook 22 al aan... Uh, uh, beide zijden, 19 aan de Palestijnse kant en 3 aan de Israëlische kant. De Palestijnse autoriteit wil graag dat de status binnen de Verenigde Naties verhoogd wordt. Ook dat speelt. Palestina is nu een zogenoemde waarnemersstaat. Maar dat wil lang niet iedereen. Het zou gezien kunnen worden als een bevestiging dat Palestina een staat is. En ook het Nederlands kabinet wil geen bijzondere status, zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. De zaak ligt verdeeld in de Europese Unie. Er zijn een aantal landen die overwegen een voorstem. Er zijn ook landen die daar absoluut tegen zijn. Ik wil proberen de Europese Unie op één lijn te krijgen. En tegelijkertijd kan ik mijn ogen niet sluiten voor de realiteit... dat deze stap op dit moment geen per saldo positief effect zal hebben voor het proces... maar juist negatief. En dan moet ik ook de Kamer voorhouden dat we dit niet moeten doen. Minister Timmermans van buitenlandse zaken in Den Haag. Verslaggever Wilco Boom. Um, Wilco, waarom wilde de minister dit niet? Ja, de minister Timmermans die redeneert dat het nu niet het goede moment is vanwege het feit dat uh, president Obama uh, herkozen is. En de geschiedenis leert dat Amerikaanse presidenten als ze eenmaal hun, in hun tweede termijn zitten, dan kunnen ze vrijer opereren. En dan gaan ze zich vaak ook actiever met het vredesproces in het Midden-Oosten bemoeien. Nou, dat wordt ook verwacht van Obama. Maar tegelijkertijd als de Palestijnse autoriteit nu die hogere waarnemersstatus krijgt bij de VN, dan volgen er volgens Timmermans waarschijnlijk ook sancties van het Amerikaanse congres tegen de Palestijnse autoriteit en wordt de manoeuvreerruimte van Obama beperkt. Dus ja, dan heeft die status volgens Timmermans een, een averechts effect... en daarom zou dat volgens hem nu niet moeten gebeuren. Maar op een ander moment dan misschien wel. Ja, dat is het kabinetsstandpunt. Denkt de Partij van de Arbeid, de partij van Timmermans, er ook zo over... Nou ja, in juli van dit jaar stemden de Partij van de Arbeid en ook Timmermans nog voor een motie van de SP om de Palestijnse autoriteit, die gewenste waarnemersstatus, wel te geven. Nou ja, het feit is dat Obama toen nog niet herkozen was. Toen was Romney ook nog een serieuze kandidaat. En ja, die kwestie heeft helemaal niks met de binnenlandse politiek te maken. Maar het is natuurlijk ook zo dat de PvdA nu regeert met de VVD. Die partij moet minder hebben van de Palestijnse autoriteit dan de PvdA. Dus ik kan me ook moeilijk voorstellen dat de nieuwe positie van Timmermans... niks te maken heeft met zijn huidige standpunt. He, hij moest eerst oppositie voeren tegen de VVD. Nu moet hij bruggen slaan naar de VVD. En ja, dan zie je weer dat de marges in de Nederlandse coalitiepolitiek toch vrij smal zijn. Ja, ontstaan er dan problemen met de eigen fractie? Nou, dat is wel geestig. De nieuwe buitenlandwoordvoerder van uh, de PVA, Desiree Bonus, oud-ambassadeur in Syrië, die wilde gisteren, net als in, door de partij in, in, in juli deed, een nieuwe motie van de SP gaan steunen om de Palestijnen die waarnemersstatus te geven. Maar ja, dat feestdag ging dus niet door. Nee. Haar redenering was, ja, in juli deden we het ook, waarom nu niet? Maar de fractieleiding die vond het helemaal geen goed idee om bij de eerste de beste gelegenheid een, een motie tegen het beleid van de eigen minister te gaan steunen. En het was in de Tweede Kamer voor iedereen zichtbaar dat eh, bonus eerst door vice-fractievoorzitter Martijn van Dam werd toegesproken. En toen dat niet hielp kwam ook Diederik Samson zelf naar de vergaderzaal. Ja, en het einde van het liedje was dat de PvdA ja, gisteravond tegen die nieuwe SP-motie stemde. En eh, het tandenknarsen van bonus, Dat was eh, tot buiten de zaal te horen. Goed, het beleid van Nederland is dus afwachten. Um, um, wordt dat dan net zo lang afwachten tot men weet wat Amerika doet, wat Obama doet? Nee, dat niet. Je hoorde de Timmermans al zeggen... hij wil een actievere opstelling van Nederland als het om het Midden-Oosten gaat... en dan met name binnen Europa... Uh, het is ook niet voor niks dat de Palestijnse autoriteit... voor het eerst met name genoemd wordt in het regeerakkoord. Dat heeft met de positie van de PvdA te maken. Onder uh, de vorige minister, Roosentaal nam Nederland regelmatig een minderheidspositie in in de Europese Unie. Dat wil Timmermans liever niet. Hij gaat proberen de EU-landen op één lijn te krijgen. Met z'n allen voor of met z'n allen tegen die hogere status... Uh, voor de Palestijnse autoriteit. Dat gaat volgens Timmermans niet lukken. Dus hij hoopt nu te bereiken dat ze zich met z'n allen... gaan onthouden van stemming bij de VN... Niet voor en niet tegen. Nou ja, dat is een beetje niksig, maar ja. dat is volgens Timmermans minder erg dan een verdeelde EU. Want een verdeelde EU is volgens hem een machteloze EU. Wilco Boom in Den Haag. Het is 13 minuten over 9 uur. luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een brand in een zonnestudio in Weert afgelopen nacht lijkt geen ongeluk te zijn. Cécile Richard is van de Brandweer. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u daar aangetroffen in het pand? Nou, de brandweer is vanochtend uitgerukt voor een uh, uitslaande brand aan de Molenstraat in Weert. Daar was een uh, auto met de achterzijde in een pand gereden. Oh. En daarna is uh, brand ontstaan. Ja, en die brand is ontstaan omdat die auto daar naar binnen is gereden? Nou, dat is uh, niet helemaal bekend. De politie die, uh, doet nader onderzoek naar de oorzaak van de brand. Oké, okay. maar er valt niet iets te zeggen over dat die auto voor benzine zat ofzo, of zo? Nee, daar kan, ik, daar kan ik geen mededeling over doen. Ja, uh, goed. Wat trof u verder aan? Zijn er gewonden bij gevallen? Ja, er zijn vier gewonden gevallen. Er waren een tweetal gewonden uh, van mensen die wat boven de zonnestudio uh, woonden. Eén nee. persoon die heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. En een andere persoon is door de brandweer uit het, uh, uit het pand gered. En daarna zijn er nog twee uh, politieagenten gewond geraakt. Die uh, uh, het pand binnen probeerden te treden om de bewoner uit het pand te halen. Dat is niet gelukt, maar hebben wel daardoor uh, rook ingeademd... en zijn voor behandeling in het ziekenhuis uh, terechtgekomen. Ja, u geeft het al aan, dat moet nog onderzocht worden. Maar zou het om een aanslag kunnen gaan? Daar, uh, ja, daar kan ik in ieder geval op dit moment geen mededelingen over doen... omdat ik daar uh, ja, die informatie op dit moment uh, niet heb. De politie die, uh, onderzoekt het voorval... En, uh, Mocht er daar uh, mededelingen over gedaan kunnen worden, zullen zij dat uh, doen. Goed, dan laten we het hierbij. Cecile Richard van de Brandweer, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Gisteravond werden de belangrijkste radioprijzen uitgereikt. En Radio 1 viel in de prijzen. De verkeersinformatie is maar bij de ANWB, John Bakker. Oh, dat gaat wij in die prijzen gevallen. Waren ook, je hoort dat er ook bij? Ja, dankjewel. Bij Radio 1, John. Bedankt. Ja, is dit? Ja, dankjewel. Ja. Files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knoop het Raasdorp nog 2 kilometer. Door werkzaamheden in Hilversum loopt het vast op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Dus Almere Haven en Hilversum 10 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij knoop het Hoevenlaken 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Eén op de vijf rijscholen geeft zwart rijlessen, denkt de Fiscus. Belastingdienst becijfert dat er te weinig omzet wordt opgegeven... voor het aantal ingekochte rijexamens. Paul de Waal van de BOVAG, goedemorgen. Goedemorgen. Verbaast u dat? Nee, wij weten dat er de nodige avonturiers... tussen die 8000 rijscholen zitten die Nederland telt... En u zegt dat het verbaast ons niet. Waarom wordt daar dan niks aan gedaan? Nou, er wordt nu gelukkig wat aan gedaan. Ja, nu? Ja, ja, de, maar het de, is dus al bekend. De belastingdienst heeft ze op de korrel. Uh, kijk, wij hebben natuurlijk, dat boven ons eigen uh, eisen... Uh, en die zijn streng en wij controleren onze reisscholen. Uh, maar wij hebben er duizend en er zijn er dus uh, veel meer. En we zijn blij dat de uh, Fiscus met deze actie zorgt voor een wat gelijker speelveld in de markt. Uh, ja, want er zijn zes tot zevenduizend rijschoolhouders. Hè? En, en u zegt, wij vertegenwoordigen er duizend bij ja. uw leden. Komt dit niet voor? Ja, ik, ik, daar, daar kan ik natuurlijk mijn hand niet voor in het vuur steken. Maar als wij het zien, dan zullen wij daar ook uh, onze, onze acties op nemen. Wij, wij vertegenwoordigen in principe de professionele rijschool. Uh, waarbij je ook terecht kan bij een garantiefonds als een rijschool failliet gaat bijvoorbeeld. Maar daarnaast zien wij ontzettend veel avonturiers die na twee jaar weer vertrekken, al dan niet met de noorderzon. En dat is natuurlijk heel pijnlijk bijvoorbeeld voor leerlingen. Ja, nou is de vraag of zij uh, iets verkeerd doen of dat alle rijschoolhouders 20% van de lessen niet opgeven. Ja. Want uh, de, de, de, uh, ja, de sector, daar is het makkelijk wel in om belasting wat te ontduiken of om het misschien te vergeten. Nou, de, de, de tijd zal het leren. Wij hebben niet de indruk dat dat zo is. We denken echt uh, dat dat, uh, dat, dat de, de, de, de rijschoolhouders zijn die, uh, die een paar jaar dit doen, dan een paar jaar dat doen. En uh, twee jaar uh, rijlessen geven. Opgeleid zijn voor instructeur, maar niet opgeleid zijn voor ondernemers. Soms niet eens beseffen dat ze premies moeten afdragen. Hoe gek dat ook klinkt. En dan uh, op de koffie komen na een jaar als de fiscus uh, aan de aan de deur klopt. En uh, ja, dan, dan failliet gaan en met medeneming van uh, allerlei vooruitbetaalde lesgelden en dergelijke. Dat is wat wij zien en dat is wat onze leden in ieder geval heel erg steekt. En daarom zijn uh, de bovenrijscholen heel blij met deze actie van, uh, van de fiscus. Ja, Belastingdienst geeft de gelegenheid om zelf in te grijpen. Die rijschoolhouders kunnen zich melden en hebben ja. een maand de tijd. Dat is heel netjes. De, ja, dat is zeker netjes, maar denkt u ook dat dat zal gewoon gebeuren dan? Ik hoop dat een aantal eieren voor hun geld uh, kiest en dat sommigen zich in ieder geval achter de oren krabben. Met name die groep die misschien niet eens beseft uh, dat ze uh, allerlei premies uh, verschuldigd zijn. Um, hè, waardoor ze vaak toch onwaarschijnlijk lage prijzen hanteren ook en daarmee de markt uh, stuk maken. Dus uh, laten we het hopen. Als ik u toch over avonturiers hoor spreken, dan denk ik: dan is het misschien te makkelijk om rijschoolhouder te worden. Ja. Dat vinden wij wel. Um, iedereen kan in principe rijschoolhouder worden als hij, um, zijn, instructie, zijn, nou, als hij zijn instructiediploma heeft uh, gehaald. Dat, dat is best een stevig examen, hoor, laten we wel wezen. Maar daarmee leer je niet om ondernemer te zijn. En dat is echt wat anders dan instructeur zijn. Dus wij zouden graag zien dat in die opleiding voor instructeur ook een component ondernemersvaardigheden zit. Ja, en, en, en dan nog een of ander keurmerk of is dat er wel? Nou ja, als je die, als je die, uh, als je die opleiding dan met goed hebt dan is het klaar. Over, nou, wij, wij zouden ook graag zien dat, uh, zoals in de, in Duitsland het geval is, dat je daarna nog twee of drie jaar onder de vleugels van een gevestigde rijschool ervaring moet opdoen, ook in de keuken van de onderneming kan kijken. In die twee of drie jaar dat je dan ook cursussen ondernemersvaardigheden doet. En dan kan je een wel overwogen beslissing nemen. Is het ondernemerschap wat voor mij? En dan weet je ook waar je aan begint. Hm. En in Duitsland zie je dan dat een heleboel mensen daarvoor terugschrikken. En denken nou laat mij maar lekker in dienst blijven bij een rijschool. 6.000, ja. 7.000 rijschoolhouders. Is de, is de markt daar eigenlijk wel groot genoeg voor? Want we vergrijzen ook nog langzaam. Ja, nou ja, de markt moet gewoon zijn werk doen. Uh, er zijn heel veel, uh, één pitters, één man, één auto, één vrouw, één auto. En er zijn uh, een, een hoop grote rijscholen. Wij vertegenwoordigen ook uh, vooral de grotere rijscholen. En um, ja, dat, dat moet de markt gewoon bepalen of daar ruimte voor is of niet. Daar gaan wij niet over. Paul de Waal van de BOVAG, hartelijk dank. Alsjeblieft. Voor uw reactie. Ga naar. De gouden radio ring. Ja, gouden radio is gewonnen door het radioprogramma Even Ekdom, publieksprijs. De tegenhanger van de televisiering is dat. Maar er vielen ook nog zes andere radiomakers en programma's in de prijzen, waaronder deze zender dus. Radio 1 won een Marconi Award, prijs van de faxjury voor de beste radiozender. De reportage hoort u van Jeroen de Jaag. Live vanuit Theater Gooiland in Hilversum. Tot vanavond 9 uur is dit het AVRO-radio-gala van het jaar. Het is een beetje een prijsuitreiking onder collega's. Sterker nog, we zijn genomineerd. Althans, Radio 1 is uh, genomineerd. Dus mag ik uh, vanavond ook over de rode lopen langs de fotografen. Ik voel me vereerd. Voor wie uh, fotografeer jij? Een cultuurpodium online. Voor party en concert. Dankjewel dat jullie hier zijn. Gefeliciteerd, je bent genomineerd voor de AVRO-Gouden Radio Ring 2000. Hoe gaat het eigenlijk met de radio? Gebeurt er nog iets aan vernieuwing, iets spannends? Arjen Rijners van de AVRO, organisator van dat radiogala. In de commerciële wereld is het een soort status quo qua formats. Er worden geen nieuwe inventieve dingen gedaan... want iedereen moet de geïnvesteerde centjes terugverdienen. Dus het is niet ontzettend spannend voor de luisteraar. Er zijn veel zenders die best wel bij elkaar in het vaarwater zitten. En bij het publiek is het natuurlijk lastiger... omdat de bezuiniging naar bezuiniging komt. En als je bij de radio iets weghaalt... dan is er gelijk heel veel te merken van het effect daarvan. Dat klinkt dus niet heel erg positief voor de radio? Nee, en dat is onterecht ook, dat het gedaan wordt. Omdat je nog steeds, uh, is het zo dat de gemiddelde Nederlander... meer dan drie uur per dag naar de radio luistert. Dus het is een ontzettende intensieve vrije tijdsbesteding. Welke radiozender is gedurfd uniek? Heeft iets bijzonders gepresteerd het afgelopen radioseizoen? Doet het goed, onderscheidt zich inhoudelijk. Kortom, wie krijgt volgens de jury de Marconi Award voor beste zender 2012? Marconi Award 2012 gaat naar Radio 1. Doris Borst, zendermanager Radio 1, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was een, een verrassing dat we deze prijs wonnen. We zijn vorig jaar ook genomineerd, toen wonnen we hem niet. Maar nu wel. Mede dankzij de sportzomer, denk ik, die we dit jaar hebben gehad op Radio 1. Wat is deze prijs waard eigenlijk? Het is een prijs van een vakjury. En die vakjury is breed samengesteld uit publieke omroep, commerciële omroep. Van muziekzenders, nieuwszenders. En als dan zo'n grote vakzuur, ik geloof dat er 10 of 12 mensen in zitten, vinden dat wij dit jaar de beste zender van Nederland zijn, nou dan vind ik dat heel wat waard. Wat ik heel erg leuk vind is dat radio 1 de prijs heeft gewonnen voor de ja, beste. zender. Wij een beetje samen. Alsjeblieft gefeliciteerd. Ja, jij ja, ja, ook gefeliciteerd. Hoe gaat het met de radio eigenlijk, Felix? Um, ja. Ja. Ja, hoe gaat het met de radio? Ik vind het jammer dat Radio 1 nog altijd een beetje versnipperd is. Dat er nog altijd zoveel presentatoren zijn. En uh, ik, ik denk met een beetje heimwee terug in de En nou, Dat was toch wel heel erg leuk in een paar blokken van drie uur. En dat is misschien ook wel de reden dat Radio 1 dit seizoen uh, deze prijs binnenhaalt. Ik weet wel zeker dat dat de reden is geweest. En ik vind ook dat we daar naartoe moeten. Ja. Dat er wat duidelijkere uh, presentatieduo's dan al presentatoren komen. Uh, die van Radio 1 een station maken wat helemaal niet meer te omzeilen is. En dat zonder Felix Meurders, want die heeft zijn euro prijs nu binnen. Ja hey joh, ik ga nog even door hoor. Dankjewel, totdat je me Doe wegstuurt. Okay. Daag. De beste radiozender van Nederland met een extra applaus voor de makers. Radio 1. Felix Meerders hoorde u daarvoor, kreeg dus de prijs voor zijn hele oeuvre... maar blijft gelukkig oh, nog wel even op Radio 1. Op Afro.nl is trouwens te lezen wie de andere genomineerden en winnaars zijn. Bijvoorbeeld Barend en Wijnand die de Marconi Award kregen voor aanstormend talent. Hollandspoor, Den Haag, daar is Mark Robin Visser de hele ochtend al. Uh, het gaat over de NS, de dienstregeling en de trein naar uh, Brussel, de Benelux-trein. Maar die gaat eruit, uit het reglement, uit het... Uh... Spoorboekje. Ja. Maar Robin, wat is jouw conclusie na een ochtendje discussiëren? Uh, dat, uh, nou, ik heb eigenlijk dat je dit, deze kwestie op verschillende manieren kunt aanvliegen. We hebben vanmorgen de directeur, de commercieel directeur van NS Highspeed, gehoord. Die zegt: Wij gaan de tariefstructuur aanpassen. Uh, dat betekent dat mensen die vroeg kaartjes kopen, goedkoper uit zijn en mensen die op het allerlaatste moment... een kaartje kopen. Misschien iets duurder. Uh, en aan de andere kant heb ik reizigersorganisatie Rover gehoord. Die zegt, de NS uh, gaat voor het geld. Die houdt geen rekening met de, met de belangen van de individuele reizigers. En je kunt van mensen niet verwachten dat ze meer dan een week uh, al, al weten... Uh, dat ze naar Parijs of naar, uh, naar Brussel of naar uh, Antwerpen willen. Ja, en uh, dan sta ik hier natuurlijk gewoon met reizigers. Florian uh, van den Berken zal de hele ochtend bij mij... Florian woont in Geel, in Vlaanderen. Hè? Inderdaad. En studeert in Delft aan de TU. En zit dus regelmatig in de trein tussen Nederland en België. Uh, ja, een, uh, een, een, een flexibele tariefstructuur. Hebben ze dat in België ook eigenlijk? Geen idee, momenteel. Van het NMBS wordt er zoveel niet over gecommuniceerd dus. Ah, oké. Okay. Maar goed, je bent wel een echte rekenaar. Hè? Je bent een echte techneut ook, maar ook een echte rekenaar. Dus je hebt allemaal sommetjes al uh, gedaan. En je hebt ondertussen ook uitgerekend, hebben we vanmorgen gehoord... wat jij meer moet betalen. Wat, het dus, wat was het ook alweer? Inderdaad, het wordt voor mij gewoon dubbel zo duur. Het wordt dubbel zo duur? Inderdaad. En denk je dat dat voor... Ik bedoel, jij bent een studentenreiziger. Geldt dat voor andere groepen ook, denk je? Ja, inderdaad. Alle, alle andere groepen gaan sowieso structureel meer betalen. Ja. Oké. Okay. Uh, ik, ik heb het de luisteraars nog niet verteld, maar uh, ik word de hele ochtend ook al geassisteerd door Kirsten. Hallo Kirsten. Goedemorgen. Kirsten Ripken die loopt uh, stage bij ons en je hebt nog een andere reiziger gevonden. Wie hebben we hier? Uh, dit is meneer Twee. Ja. en die is uh, uh, van uh, Eurojust. Wat is dat? Uh, dat is um, de, de Europese uh, justitie uh, in die in zetelen in Den Haag is. Er... Oh is een van de organisaties uh, die getroffen gaat worden ook ja. door het verdwijnen van de benelux -trein. En meneer Twi, wat is uw verhaal? U zit ook vaak in de trein naar Brussel? Uh, ik niet alleen, maar al onze medewerkers. Ja? Wij zijn de officieren van justitie van de Europese Unie. Ja. En u weet dat de andere Europese instellingen zijn in, uh, in Brussel. Europese Commissie, Europese Raad, Europees Parlement. We hebben daar heel vaak vergaderingen mee. En dan plots worden we nu geconfronteerd dat in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, de tweede stad van de Verenigde Naties, plots de trein niet meer stopt alsof het een dorpstation geworden is. Ja, want mensen zijn herkersen straks aangewezen op de Vira. Dat is de, de, snel, de snelle trein tussen Amsterdam en Brussel. Maar die stopt niet meer in Den Haag. Nee, die stopt niet meer in Den Haag. Waar stopt die nog meer niet? Um, Breda. In Breda. Ja. Dus, uh, en uh, hoe moet dat nu met u, meneer Twie? U kunt uh, ook verhuizen natuurlijk, hè? Het is niet eenvoudig om uh, alle justitiële instellingen die in Den Haag zijn... Nee. Wij, Eurojust, Europol, uh, het Europees Patent Office... Uh, het internationaal... Nee, nee dat we Chemie... niet allemaal verhuizen. Oh, dat, is, dat is toch te gek voor woorden. Om hoeveel mensen gaat het binnen uw organisatie? Wij zijn met 200. In totaal in Den Haag, denk ik, zijn we met 60.000 werknemers. Ja. En die reizen allemaal regelmatig heen en weer. U had het daarnet over het financiële aspect. Ja. Dat zijn duizenden potentiële klanten. Het is toch onbegrijpelijk dat men die veronachtzaamt en links laat liggen... en daar zegt van, jammer, jullie hoeven niet meer met onze trein te rijden. Nou, meneer uh, Thuier, laten we eventjes uh, duidelijk wezen. U, wordt niet helemaal, u kunt gewoon in een trein naar Rotterdam gaan zitten. Dan moet u overstappen. Het is niet zo dat u helemaal niet meer kunt reizen? Nee, en wij hebben ook al tussenoplossingen gevonden dat er Namelijk, een, een ja. chauffeur mensen naar Schiphol voert die daar dan de talis wel nemen om naar Parijs te rijden. Met maar de auto? Met, met de auto. Dus we worden weer eens gestimuleerd om meer en meer de auto te gebruiken. Meer files nog, buiten de legendarische files al in Nederland. Nog meer luchtverontreiniging. Het is te gek voor woorden. En u zat zo lekker in die trein? Dat is dan nog het, uh, ja? het bijzonder interessante: dat men kan werken in de trein, men, ja. kan, men kan lezen, men kan vergaderingen voorbereiden, teksten maken. En met de wagen is dat uh, redelijk nee. moeilijk. Ja, nou, dat is een duidelijk verhaal. Kirsten, heb jij nog een vraag voor meneer Dui? Nou, ik vroeg me af hoe het zit met uh, vergaderingen die s ochtends beginnen. Want wat doe je daarmee? Ja. Dan kun je niet vanaf uh, Schiphol naar, uh, naar Brussel rijden. Doet u dat? Zeer goede vraag. Ik heb bijvoorbeeld een van mijn medewerkers is gisteren om 4 uur vertrokken in Den Haag om s'avonds te overnachten in Brussel om s morgens op tijd op een vergadering te zijn in de Europese Raad. Dus dat is te gek voor woorden. Ja. Dat ja. kost een fortuin als het zo doorgaat. Ja. Ja. Nou, ik kijk nog even op de borden. Uh, de, de trein van 927 naar uh, Brussel is zojuist uh, vertrokken, denk ik. Hè? En dan gaat hij over een uur weer. Dit kan nog zo tot uh, 9 december. En daarna moet u gaan pendelen, meneer Wi. Ja, en dat is uh, ook zeer moeilijk te, uh, uit te leggen ja. aan de internationale mensen die bij ons werken. We ja. hebben mensen vanuit de 27 lidstaten. De Portugezen, de Finnen, de Zweden, de Spannen, die begrijpen dus niet hoe dit zomaar kan. Het is alsof Barcelona zou verdwijnen en Brussel zou verdwijnen als station. Het is een uh, moeilijk verhaal, Marcel. Je hoort het hier ja. vanaf Holland Sporen in Den Haag. Ja, kom er maar eens uit, mag Margotbeen. Nou, ja, ik hartelijk dank voor bij je Mijn naam pof. is Kirsten zeg ik uh, groeten. Ja, dankjewel. Bedankt voor jullie moeite. Daar, op Hollandspoor Spoor vanochtend. een half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Op Radio 1 neemt Sven Kokom aan het over. Sven, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Ah, zeg, jij Wiegel. Ja. Hij gaat toch niet... Uh... Uh, hij gaat niet wat? Kritiek geven op... Uh... Nou ja, nee. hij, uh, <laughs> hij maakt zich grote zorgen over de toekomst... van uh, en vooral het toekomstperspectief van twintigers en dertigers... Klar. Uh, niet alleen vanwege de kabinetsmaatregelen, maar ook vanwege de economische situatie. En hij vindt dat er nu een staatscommissie moet komen die zich moet buigen over de toekomst. En het waarborgen van die toekomst voor deze generaties. Uh, verder uh, het nieuws van mijn collega's van KRO Reporter over de fraude de bij de biogasinstallaties. Daar gaan we verder op in. En een unicum in de Britse geschiedenis. 30 miljoen kiezers uit Engeland en Wales konden gisteren voor het eerst naar de stembus. Om hun eigen politiechef te kiezen. Maar deden ze dat ook? Zometeen meteen. In Goedemorgen Nederland is nu het nieuws. Iris Jan van den Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Egyptische premier Kandil is aangekomen in Gaza. Hij wil steun betuigen aan de Palestijnen. Van tevoren was aangekondigd dat Israël en de Palestijnen... niet op elkaar zouden schieten tijdens het drie uur durende bezoek. Maar toch waren na de komst van de Egyptische premier explosies te horen. De Belastingdienst heeft ruim 600, 6.000 rijscholen gewaarschuwd... dat alle inkomsten moeten worden opgegeven. Bij 1 op de 5 rijscholen kloppen de omzetgegevens niet, zegt de Belastingdienst. Rijschoolinstructeurs worden vaak contant betaald... en niet alles wordt opgegeven, zegt de Belastingdienst. ABN AMRO heeft in het derde kwartaal een winst geboekt van 302 miljoen euro. Een verklaring voor het goede resultaat is dat er minder geld opzij moest worden gezet... voor het opvangen van slechte leningen en andere tegenvallers. Maar ABN AMRO waarschuwt wel voor tegenvallende cijfers in het vierde kwartaal. En u hoort het net al, in biogasinstallaties wordt op grote schaal illegaal afval verwerkt. Bijvoorbeeld dierlijk afval. Dat zegt de politie in het KRO-TV-programma Reporter. En Nederland heeft 150 van die biogasinstallaties. Zometeen veel meer daarover dus ook in Goedemorgen Nederland bij Sven Kokkoman. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Files nog op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Huizen en Hilversum 10 kilometer. Hij heeft te maken met werkzaamheden in Hilversum. En aan ongeluk op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen tussen Nut en Geleen 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO Goedemorgen Nederland Sven Kokkelman Pleidooi van Hans Wiegel, staatscommissie moet problemen van twintigers en dertigers gaan onderzoeken Britten lopen niet warm voor de eerste korpschefverkiezing. Minstens 10% van alle niertransplantaties in de wereld is illegaal de eerste reacties op het nieuws van Cairo: reporter dat er fraude is bij biogasinstallaties en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Asperen. Dagbesteding. Een veelgehoord woord deze week. Het kabinet is van plan het recht op die dagbesteding... voor dementerende en gehandicapten af te schaffen. Zometeen het gevolg voor Fred en Lisa. Hij dementerend, zij mantelzorger. Volgens op Twitter, GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgen Nederland. Een onmogelijke woningmarkt, onzekere banen, stijgende kosten voor kinderopvang... en slechte pensioenvooruitzichten. De twintigers en dertigers van nu hebben het niet makkelijk. De onvrede daarover smeult, maar zou makkelijk kunnen opleiden tot een groot conflict met de oudere generaties... die nu nog profiteren van groeiende welvaart van eer. Waarschuwing komt van vvd Eerlid Hans Wiegel. Meneer Wiegel, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Waar maakt u zich precies zorgen om? Nou, dat hebt u net samengevat. Ja, Het is nu eigenlijk tot het gesprek... Kijk eens, ik maak me al een hele tijd zorgen, want ik heb er ook op gestudeerd... over de toekomstige pensioenpositie van jonge mensen... die zal aanzienlijk slechter zijn dan uh, voor de mensen die nu met pensioen gaan. Ja. En uh, daarnaast is er natuurlijk de laatste tijd van alles en nog wat opgekomen... Denkt u aan uh, het eerste plan van het uh, huidige kabinet om de ziektekostenpremies inkomens afhankelijk te laten zijn. Ja. En dat uh, betekent voor die uh, groep van uh, mensen, uh, zeg maar 25 tot 45, die vaak ook nog jonge kinderen hebben, zou dat hebben betekend een enorme inkomensachteruitgang. En ik noemde al zo pas de kinderopvang. Ja, dat werd vroeger gesubsidieerd. Dat verdwijnt nu ook allemaal. En als je nu één of twee kinderen in de kinderopvang hebt... dan uh, is dat per kind zo'n beetje 800 uh, à 900 uh, euro in de maand. Dus uh, ik denk, uh, en ik verwijt op dit moment uh, het kabinet niks... maar ik vind dat het wel van groot belang is dat het goed in kaart wordt gebracht... Wat zijn nu die verschillende samenhangende elementen die naar mijn gevoel ertoe leiden dat uh, ja, de mensen tussen de 25 en de 45 de komende tijd aanzienlijk in de problemen zullen komen? Ja, Vreest u voor het onderspanning komen van de solidariteit tussen de generaties? Nou, dat krijg je natuurlijk vanzelf. Hè? Dat zie je zo, uh, zie je dat al hier en daar. Dat zie je ook in ingezonde stukken. Dat zie je via uh, artikelen. Er stond laatst nog een heel helder stuk over in de Volkskrant. En je moet dus daarom goed in kaart brengen... en vandaar mijn idee van het instellen van de staatscommissie... wat nu de positie is... En zal worden in de komende tijd van jonge, hardwerkende mensen, die vaak ook goed opgeleid zijn, ja. en uh, zeg maar andere leeftijdsgroepen. Ja, u gaat uit van, uh, laten we zeggen, een gemiddeld gezin van uh, twee wat hoger opgeleide mensen, hbo-niveau, uh, met, uh, met uh, één of meerdere kinderen. Uh, en u beschrijft daar in het plaatje dat als, uh, met, met alles wat ze nu voor hun kiezen krijgen, dat ze hun het best goed hebben, maar dat het toch om een inkomensverlies van een paar honderd euro per maand gaat, op zijn minst. Uh, en dat dat net gaat, maar dat er ook niets mis moet gaan. Je moet niet je baan kwijtraken, je moet niet... je huis plotseling moeten verkopen en je moet ook niet gaan scheiden. Precies. Nou ja, dat, dat, zo is het ook. Want uh, vaak zijn die mensen het... die uh, niet zo lang geleden een huis hebben gekocht. Dat was nog in de tijd dat uh, de huizenprijzen veel hoger waren dan nu. Dat was in de tijd dat je heel makkelijk een hypotheek kon krijgen. En als je nu kijkt naar diezelfde huizen... die zijn aanzienlijk in prijs gezakt. Minder waard vaak dan de hypotheek die men heeft gekregen... Dus er hoeft wel iets in zo'n gezin te gebeuren. Precies wat u zegt. Eén van de twee wordt werkloos of wordt ziek. Uh, nou, kijk naar wat er gaat gebeuren met die werkloosheidsuitkeringen. Dan komen die mensen echt heel, in heel grote problemen. Ja. En dat zien ze ook. Want ik ben nog nooit zoveel aangesproken door mensen uit die generatie over hun toekomstige positie als dat de laatste weken is gebeurd. Ja, maar nou zeggen uw vrienden van de sociaal-democratische hoek, zal ik maar zeggen. De Partij van de Arbeid die zegt, ja laten we nou ook even kijken naar de laagste inkomensgroepen. Daar is natuurlijk heel veel aandacht voor en het korte van de hoogste inkomensgroepen. De bekende nivellering, heeft die hier ook nog iets mee te maken? Natuurlijk heeft die hier iets mee te maken. Kijk, die nivellering vind ik principieel een verkeerde zaak. Vind ik ook, als je kijkt naar de situatie in Europa... dan zijn in Nederland de inkomens al veel meer gelijk tussen uh, rijk en arm... om het zo maar eens te zeggen, dan in de meeste landen om ons heen. Dus wij hebben relatief weinig inkomensverschillen... En als je die verschillen nog kleiner maakt... dan uh, betekent dat bijvoorbeeld dat mensen ook... Uh, zeg maar, mensen waar we het net over hebben... Uh, twee getrouwde mensen, kinderen... die rekenen het gewoon uit en die zeggen... nou, weet je wat, een uh, van ons tweeën kan beter zijn baan opgeven. Dan komen we net door beter uit. En dat is natuurlijk heel slecht voor onze toekomstige economie. Ja, u zegt, ik heb op dit moment nog geen kritiek op het kabinet... althans voorlopig even niet... Uh, maar dit houdt wel samen met het kabinetsbeleid. Zeker, en daarom denk ik... Vandaar ook mijn idee, uh, laat uh, de regering zo'n uh, staatscommissie instellen. Dat geeft in ieder geval een goed signaal af. Zo'n nou, staatscommissie is misschien een jaar aan het werk. En uh, kan dan met, uh, komt dan met bepaalde opvattingen, heeft de zaak in kaart gebracht. Komt uh, waarschijnlijk dan ook, tenminste dat lijkt me wel zo zinnig, met een aantal voorstellen. Nou dan kan de regering en dan kan ook de Tweede Kamer hem daar nog eens uh, goed naar zien. Want als je dus niks doet... Dus geen signaal afgeeft. Doet alsof er niks aan de hand is. Dan zal, uh, ja, zeg maar, ik heb het genoemd, die veenbrand. Die, uh, die hou je daar niet meer tegen. En wat gebeurt er dan? Nou ja, dan gaan mensen echt opstandig worden. En dan krijg je ook het conflict tussen de mensen met de lagere inkomens en de middeninkomens. En daar waarschuwen nogal wat mensen voor. Professor Schnabel heeft er ook laatst een stuk over geschreven. En dat, dat moet je nu juist niet hebben. Ja, dat is, Want dat uh... ondermijnt de solidariteit. Juist, uh, dat is overigens de chef van het Sociaal en Cultureel Planbureau, hè? Ja. Um, goed, um, het klinkt een beetje als een CDA-verhaal uit uw mond, eerlijk gezegd. Ik zou niet weten, uh, uh, A, wat er tegen is. <laughs> B, het gaat toch om de inhoud van het verhaal? Ja. En ja, uh, waarom uh, kun je niet dingen zeggen waarvan sommige mensen zeggen... wat merkwaardig dat die man dat uh, formuleert... Ik heb met betrekking tot de werkloosheidsuitkering in de toekomst waar echt een draconisch plan ligt. Als je wordt ontslagen krijg je volgens de gedachte van het kabinet nog één jaar een uitkering. Van 80% of zoiets is dat geloof ik. Tweede jaar kom je net op het bijstandsniveau terecht. Nou, het zou je maar gebeuren. Dus ik heb wat dat betreft op dat punt... net als de Wallagen van de Partij van de Arbeid gezegd... ja, hier moet je echt nog eens een keer goed naar kijken. Ja. Stel die maatregel maar een jaar uit of ja. verzin wat anders. Dus waarom eh, zal je, zul je die gewone traditionele paden blijven bewandelen, als je zegt van eh, een andere aanpak is eigenlijk beter? Ja, Het kabinet zegt, we moeten hervormen en dat gaan we ook doen. Maar het punt is natuurlijk dat door eh, het kwartetspel bij de formatie... Er misschien wel geen sprake is van een grote visie op de samenleving, die dit soort grote dingen op de toekomst ook of in de toekomst ook kan aanpakken. Nou, ja, daar hebt u volkomen gelijk. En er is dus geen enkele samenhang tussen de verschillende uh, maatregelen. De heer Bos heeft daar tijdens die formatie met van die plastic kaarten heeft hij daar rondgestrooid. Uh, dus jij dit, ik dat. Maar de kunst is natuurlijk altijd. Als je een kabinet maakt, dat je elkaar probeert inhoudelijk te vinden op een goed werkend. Compromis. En dit is eigenlijk een, ja, een soort ratje toe. En je ziet dus ook, dat bleek ook uit de hele discussie... in de Kamer, die zich natuurlijk ook focuste over uh, het gedoe van de laatste tijd... zie je, ik. ik vind dat je daar niet die samenhang ziet in dat regeerakkoord wat eigenlijk nodig zou zijn. Nee. Nou, ik weet het ook wel dat het heel moeilijk is om een regeerakkoord te maken. Dat heb ik ook allemaal zelf meegemaakt. Maar ten aanzien van het punt waar ik dit eh, vaargesprek eh, heb gehad met eh, Intermediair, ja. heb ik ook gezegd, dat nou, dat punt dat naar mijn gevoel, wordt dat een heel... Punt, niet ja. de komende twee jaar misschien, maar wel in de komende tien jaar. Ja, Goed, te weinig visie dus uh, met het oog op de toekomst. En uh, de laatste zin uit dat stuk, als ik het me goed herinner, want ik heb het gelezen, uh, is het kabinet bezuinigt de economie kapot. En de consument doet dat ook, want die geeft niks meer uit. Nou ja, dat is het gevolg van die onzekerheid. Huh? Ja. Daarom geeft de consument niks uit. Daarom ligt de bouw ook stil. Daarom komt uh, allerlei andere... Zaken in allerlei branches die komen in problemen omdat er niks meer wordt gekocht. En de mensen, ja. ik begrijp het ook, die ja. houden de hand op de knip. Goed. Dus je moet toch een beetje een toekomstvisie ontwikkelen. Laatste vraag, kort antwoord. Zou u die commissie willen leiden, die staatscommissie? Nou, dat is net alsof ik het bedacht zou hebben om uh, uh, zo'n post te willen hebben. Maar als er zo'n staatscommissie komt en ze vragen aan mij of ik er gewoon als lid in wil zitten, want er zijn knappere mensen dan ik, dan nou, nou, waarom zou ik dat niet doen? Hans Wiegel, erelid van de VVD. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De stoplichten, verkeerslichten moet je zeggen, in Den Bos krijgen regensensoren, zodat fietsers voorrang krijgen als het regent. Fijn voor de fietsers, maar staat de verkeerswet dat wel toe? Dat is de vraag aan verkeersrechtadvocaat Bert Kabel. Ja, het is de wet toegestaan. Op dit gebied is er regelgeving. Allereerst de regeling verkeerslichten. En daarnaast is er een Europese norm. En daar zijn allerlei regels in opgenomen bij verkeerslichten. En deze regelgeving laat toe dat er een ander systeem wordt gehanteerd... bij voorrang bij verkeerslichten. Je ziet dat nu ook al bij andere situaties. Bijvoorbeeld vrachtwagens. Er zijn gemeentes die willen dat vrachtwagens niet stilstaan binnen gemeentes. En vrachtwagens krijgen dan een snellere groen licht dan ander uh, uh, wegverkeer. En hoe gaat dat? Je hebt dan sensoren in de weg... en die sensoren meten dan dat er een vrachtwagen aankomt... en uh, dan gaat het uh, licht eerder op groen. Dat is hier dan ook zo. Wanneer er een fietser aankomt als het regent, dan uh, wordt dat herkend... en dan krijgt de fietser eerder uh, groen dan de overige uh, verkeersdeelnemers. Het antwoord van de verkeersrechtadvocaat. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... Goedemorgen goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Asperen. Dagbesteding met Roy Herkens. U bent uh, net aangekleed. Hebt u daar eigenlijk nog hulp bij nodig? Ja, daar heb ik hulp bij nodig, want uh, ik kan mijn eigen kleren niet vinden, de combinatie niet maken. Dus uh, mijn vrouw is er altijd bij of ze zorgt dat mijn kleren klaar liggen. En als uh, ze dat niet doet, ja, dan uh, klopt er niets van. Nou, net ontbeten. Fred en Lisa Meijer wonen in de Beukelaan. Een uh, rijtjeswoning in Asperen, bij Leerdam. Fred is 61 jaar, heeft Alzheimer. Wat merkt u daar op dit moment van? Ja, dat ik het gewoon... Uh, mijn is de grootste zorg dat ik de regie in mijn leven kwijt ben. Ik, uh, ik krijg de dag niet meer rond. Ik kan het niet meer uh, alles op een rijtje zetten. Het is daar, uh, daar heb ik het meeste problemen mee. Terwijl uh, het, het geheugen nog het minst erg is, ja. Je kunt het nog wel goed vertellen. En dat uh, zie en hoor je ook wel eens anders met mensen met, met Alzheimer. Dat klopt. Uh, gelukkig is mijn, uh, mijn spraak niet aangedaan. En, dus uh, ik kan alles uh, vrij, vrij redelijk verwoorden, ja. U gaat regelmatig naar een nabijgelegen verzorgingshuis voor uh, de dagbesteding. En dat woord hebben we veel gehoord deze week, dagbesteding. Want het kabinet is van plan het recht op die dagbesteding... voor dementerende en gehandicapten in 2015 af te schaffen. Wat doe je daar eigenlijk op zo'n dag? Uh, dat doe ik iets wat ik thuis niet doe. En uh, thuis is het alleen maar vervelend, want ik zit aan huis gebonden. En op die, op die dag daar ben ik uh, aan het knutselen. Uh, ik ben voor meeste eerst in mijn leven aan het schilderen... Um, we doen spelletjes met elkaar, we doen wat aan, uh, aan fysieke sport, dat we een beetje bezig blijven. Dus de hele dag worden we bezig gehouden. Vindt u leuk? Dat is zeker leuk, ja. ja. En wat zou het betekenen als u daar niet mee heen zou gaan? Nou, dat betekent voor mij dat ik uh, aan huis gebonden zit. En dat ik, uh, mijn vrouw werkt nog. Dus dat betekent dat ik uh, minimaal drie dagen in de week uh, hier thuis zit en uh, alleen maar televisie kan kijken. Lisa Meijer... U bent eh, genoten van Fred, maar ook mantelzorger. Hè? U moet uw man dus al helpen met, uh, met opstarten op, uh, op de dag. Wat zou het voor u betekenen als die dagbesteding wordt uh, afgeschaft? Als de dagbesteding wordt afgeschaft, dat betekent voor mij... dat. Uh dat ik niet zo gemakkelijk meer op mijn werk zit. Want uh, de dagen dat Fred op de dagbehandeling zit, zit, werk ik nog. En dan is voor mij toch een heel rustig gevoel dat Fred daar zit... en dat hij vermaakt wordt en dat er heel goed naar gekeken wordt. Ik kan me voorstellen van de dames die uh, thuis zijn... en als de heren naar, uh, of de dames naar de dagopvang gaan... dat ze even lucht hebben om die dag op hun gemak die boodschappen te doen... of even boven wat te doen... Op dat ze dan uh, dingen doen waar ze anders niet toe komen. Er komt een moment dat de verzorging voor Fred zo zwaar wordt... dat hij naar een verzorgingshuis moet. Denkt u dat dat moment eerder komt als die dagbesteding als die komt te vervallen? Dat denk ik zeer zeker. Ik denk als man te zorgen dat je dan je rugzak heel snel vol raakt. U zit ook te knikken, Fred? Jazeker, kijk... Uh... Het is de bedoeling dat je die hersenen die je nog kunt gebruiken... dat je die prikkelt en dat gebeurt daar. En daardoor hou je het langer vol. Het remt ook uh, het ziekteproces wat, ja, absoluut. denkt u. Absoluut. Kijk, we schikken ook medicijnen die ze remmen. Maar ook uh, omdat je constant bezig bent, dat remmen ook, ja. Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. Ja, dit is, dit is één voorbeeld. Maar dit geldt nog voor veel meer mensen in Nederland. Ja, er zijn ongeveer uh, 12.000 mensen met dementie... die uh, naar de dagbehandeling gaan, gemiddeld uh, drie dagen per week. De dagbesteding wordt afgeschaft als recht. Het wordt overgeheveld naar de gemeente. Maar het kan natuurlijk best zijn dat de gemeente alsnog gaat zorgen... dat Fred en Lisa gewoon nog bij een dagbesteding terecht kunnen. Nou, uh, het is een lastige klus... want uh, er wordt een korting van een kwart op het budget... voor dagbesteding mee overgeheveld. Dat is, uh, terwijl het aantal mensen met dementie gaat verdubbelen. Dus uh, uh, de gemeentes krijgen een grote klus. Dat wordt nog een hele uitdaging voor de nieuwbakker... staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Hij zal er in ieder geval nog een flinke kluif aan krijgen... aan die overheveling van de dagbesteding naar de gemeente. Tot zover Asperen. Zij Roy Heerkens. Straks Britten lopen niet warm... voor de verkiezing van de politiecommissaris. Maar eerst... 3, 2, 1... Go! Deze dag. 2001. Ken je me nog? Ja. Ben je zoon? Weet ik. Mag ik er niet in? Nee. Hey, ik ben Matthijs. Ja, moet je mij vertellen, zeg. Ik heb je zelf aangegeven. Ik heb een half uur in de rij gestaan. Hoort de stem van Luc Lutz in de eerste aflevering van de populaire comedy... Hadi Pa, de acteur, overleed deze dag in 2001. De piepjonge rechterstudent Bram van der Vlucht... overwoog ooit om acteur te worden... en vroeg toen advies aan haar vriend en collega, Luc Lutz. Luc Lutz, die... Is veel meer dan een collega, die heeft echt aan de wieg gestaan van mijn keuze om, uh, om toneel te gaan doen. Want ik studeerde in Delft, toen ik eindexamen van de middelbare school had gedaan. En daar regisseerde Luc Lutz het studententoneel. Af en toe zie je op de televisie een soort voetbal met hindernissen. Rugby ofzo. Nou kijk er nou wel een jaartje of wat tegenaan, maar ik begrijp er nog steeds de ballen van. Hè? En Luc Lutz was vast verbonden aan... Uh, aan de Haagse Comedie, waar ik... Uh, nou ja, alles wat de Haagse Comedie deed, dat dronk ik in. En dat vond ik allemaal fantastisch. En ik was, uh, ook dankzij het feit dat ik Luc leerde kennen... Center, was ik ook heel veel in die schouwburg om er maar een beetje bij te zijn. Een ploeg heeft 15 man. Nou, ja, persoonlijk vind ik een verschrikkelijke kinderachtig. Zo kan ik ook winnen, ja toch? Nee? En steeds is er weer een knaap die de bal oppakt en ermee wegrolt. Voor mij is dat zuiver eens, maar denk je dat die scheidsrechter fluit? En toen op een gegeven moment, toen ik... Uh, toen het duidelijk was dat het studeren niet zoveel zou worden en Luc weer het lustrumstuk in Delft regisseerde. Toen zei ik van Luc, ik geloof dat ik naar het toneel wil. En toen zei hij, dat zou ik je sterk afraden. En toen dacht ik van zo, nou, maar wil je me dan les geven? En toen zei hij, dat doe ik ook niet, maar ik heb wel een leuke collega, Frans van der Lingen die je les wil geven. Maar het wordt een van die andere gasten toch te gek, hè? Hij duikt die handballen naar zijn benen en wam, daar leggen ze typische geval van vrije schop, denk je dan als normaal mens? Vergeet het maar. Al die dertig liefhebbers van een unox maaltijdsoep duiken... in een gigantische kluit bovenop elkaar, ze. ja. En toen later, zei hij, jaren later, zei hij van... ja, maar dat zeg ik tegen iedereen. Eerst afraden en dan kijken of ze het alsnog gaan doen. Je ziet dan opeens hoe een van die knapen zich uit de kluwe vecht... en met de noodgang de bal onder zijn arm wegrent. Kijk, zo'n bal kan er natuurlijk ook niet tegen, hè? Nee. Die is niet mooi rond meer bij je, hè? Later heb ik toen nog heel veel met hem in televisie- en toneeldingen gestaan. En ja, het was echt een oude vriend, uh, zoals alle Lutzen trouwens vrienden werden. <laughs> Dat was een ontzettend leuke, gezellige toneelfamilie. Tom, Luc en Pieter. En uh, ik, heb, uh, ik heb dus eigenlijk uh, bij mijn... Uh, nou ja, het conflict van wat ga ik doen met mijn leven, uh, heeft Luc een hele belangrijke rol gespeeld. Kijk, dat vind ik geen sport meer, dat vind ik Bram van der over zijn collega en vriend Luc Lutz, hij overleed deze dag in 2001. Tussen zacht op mijn natte dromen, want bang van komen en jou gaan slaat lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch. Tof. Is fantastisch toch? Glimlach lach lachen veel te grote tas, klein te zijn. Fantastisch toon. Zal maar niet bestaan. 7 minuten voor 10 uur luistert naar de KRO op Radio 1. Een unicum in de Britse geschiedenis. 30 miljoen kiezers uit Engeland en Wales konden gisteren... voor het eerst naar de stembus om hun eigen politiechef te kiezen. Maar echt enthousiast waren die kiezers niet. Ike Jippers, goedemorgen. Jike, goedemorgen. Ja. Ja, goedemorgen. Je klinkt heel ver alsof je in een wasmachine zit... maar ik denk dat het wel te verstaan is thuis. Hoe, die opkomst was dus eigenlijk heel laag. Hoe laag was hij? Nou, er is één uh, uitslag uh, bekend en daar was de opkomst uh, precies. Uh, 18, Je telefoon gaat, uh, dat zijn wij. <laughs> dus niet echt heel erg indrukwekkend. En nu gaat tot alle overmaat van ramp ook nog mijn telefoon. Ja, dat zijn wij, Hieke, want we dus proberen. Dus nu wordt even... het helemaal één grote verwarring. We proberen omdat er veel vertraging op de lijn zit en uh, de kwaliteit te wensen overlaat jou even te bereiken. Dus neem hem vooral op, want dat zijn wij. Kijk of, of dit. Zijn nu weg? Dan zijn wij nu weg. Okay, nou goed. Maar wat, nog wel het, aan de lijn hier. Het, het, was, een, het was een poging om, je, om een betere uh, lijn met je uh, tot stand te brengen. Goed. Wat, uh, wat is eigenlijk de verklaring achter het gebrek aan interesse voor die uh, verkiezingen? Uh, de je vraagt naar de aanleiding tot deze verkiezingen. Het nee. idee was dat uh, lokale democratie uh, meer gestimuleerd zou worden. Als kiezers konden zeggen um, uh, wij stellen een, een, een, een politie topman overzichtsman uh, aan die voortaan gaat zeggen zoveel gaan wij in dit kiesdistrict voortaan uitgeven aan de politie en die politie moet dit en dat doen. We benoemen die en die tot korpschef en die moet dan voortdurend aan deze politietopman verantwoording afleggen. In theorie was het een prachtig idee maar helaas heeft de regering uh, uh, zijn plannen niet echt heel goed onderbouwd dus in de eerste plaats hebben ze die verkiezingen opgeschoven naar november. Nou dat is Notoor, niet de maand waarin veel mensen de deur uitkomen. En in de tweede plaats hebben ze niet, wat ze altijd bij verkiezingen voor het lagerhuis of uh, andere organen doen, hebben ze niet verkiezingsliteratuur door de brievenbus gestopt. Dus een heleboel mensen wisten aan niet dat de verkiezingen waren, hadden geen zin om te gaan en begrepen ook niet waar ze voor waren. Nee. En dan heb je ook nog het niveau van de kandidaten, want het zijn niet allemaal politiemensen, dus mensen die geschoold zijn in dat politievak die zich verkiesbaar hebben gesteld. Want er is ook een keur aan ex-politici die zich uh, verkiesbaar hebben gesteld, heb ik begrepen. Ja, de, um, het idee was aanvankelijk dat je mensen uit de maatschappij zou krijgen... die nou eens niet politiek gekleurd waren... en die daar onbaatzuchtig die baan zouden gaan doen. Weliswaar tegen een jaarsalaris van tussen de 65 en 100.000 pond, niet, uh, niet gering. André maar helaas, uh, een aantal van die mensen uh, die zich aanvankelijk kandidaat wilden stellen... hebben zich teruggetrokken. Die zagen de bui al hangen. Die zeiden, dit wordt één groot politiek gevecht. Daar heb ik helemaal geen zin in. En uit de politie... Uh, Rijen zelf kwam uh, voortdurende treurnis over het feit, die zeiden wij worden straks politiek afgerekend van deze politie. Topmensen die gaan uh, lokaal van alles en nog wat beloven in de aanloop naar uh, deze verkiezing bijvoorbeeld. Hè. Nul uh, misdaad, geen inbraken meer, nou, noem maar allemaal op. Kunnen ze straks niet waarmaken. En naar wie, wordt dan, uh, de, de, wie krijgt dan de Zwarte Piet? Dat zijn wij de politiemensen. Dus uh, uh, al met al is het een ongelooflijk omstreden move. En een fiasco geworden, dus het zal geen vervolg krijgen denk ik tot slot kort. Um, nou we zullen het moeten zien. De, de, de, het hangt er natuurlijk vanaf hoe het zich nu verder uh, ontwikkelt. Ze zijn benoemd voor de mensen die gekozen zijn. Ze zijn in principe benoemd voor uh, vier, de komende vier jaar. Ja. Als, dat, als het nu blijkt een fantastisch uh, uh, middel te zijn en als het goed werkt dan mogelijk wel maar dan de, voor, de volgende keer beter voorbereid mag ik aannemen. Ikke Jippers, vanuit Engeland, met excuus voor de verbinding. Straks meer soepele gesprekken, onder meer over de biogasinstallaties. Het nieuws van de collega's van Reporter en Peter Damkoer is hier... over Russische propagandakunst. In het vervolg tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Vandaag in...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 Mees dus. Kijk voor uw advies op mees.com. Dit is Radio 1.